zij het met grote vertraging, uh, er eigenlijk wel wordt afbetaald. Rutte wilde niet ingaan op vragen van PVV-leider Wilders... over wat er gebeurt als Griekenland niet meer aan de voorwaarden... voor steun kan voldoen. Een verstandige regering kijkt altijd naar een plan B... maar het is niet verstandig daarover iets openbaar te maken, zei Rutte. Het kabinet gaat ervan uit dat het goed gaat. De man die een Amsterdam cabaretière Floor van der Wal doodreed... is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook mag hij 5 jaar geen auto rijden. De man van 25 schepte de cabaretière in maart toen ze s'nachts naar huis fietste... en reed door naar het ongeluk. Later meldde hij zich bij de politie. Van der Wal, die 26 jaar was, overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.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 Dan het weer bewolkt en af en toe zon bij een temperatuur van een graad of 17. Morgen en in het weekend meer zon en iets hogere temperaturen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp 9 kilometer. Dat was een aanrijding, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Verkeer richting Amsterdam kan eventueel ook omrijden... via Wassenaar en Sassenheim over de A12 en de A44...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 Denken liever niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Samen met u, Achmea Vitale, samen aan het werk. Ga nu naar achmeavitale.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Groetke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Nog eenmaal van ganzem herzen welkom en Gottes Segen voor die Tage bij ons in Deutschland, in Ihrer Heimat. Herzlich welkom. Dat was de Bondspresident van Duitsland, die de Paus welkom heet in zijn Heimat. Ja, vanmorgen kwam hij aan de paus voor een bezoek aan onze oosterburen. En dat betekent uh, voor de in Duitsland geboren... Jozef Ratzinger terug naar de heimaat. Diederik Wiene, u bent katholiek theoloog. En nog veel meer dan dat gaan we het zo over hebben. Uh, over de partijen in de Bondsdag in Duitsland... die wegblijven bij het bezoek van de paus. Wat, wat is er aan de hand daar? Uh, nou, er zijn uh, ongeveer een vijfde van de, van de Bondsdagleden... die uh, heeft gezegd dat ze niet willen komen. <coughs> en uh, die hebben als het voornaamste probleem, als ik het goed begrijp, dat de paus als een uh, uh, staatshoofd in de Bondsdag komt. En ze hebben moeite met het Vaticaan of Staat. Daar komt het op neer. <laughs> ja. Op zijn 26e is hij al zo succesvol dat zijn tassen door beroemdheden als Hillary Clinton en topmodel Yveske Sturm worden gedragen. Oma Mooney, zometeen vraag ik hem waarom een tas nog altijd vooral een vrouwending is. En Tot onze verbazing kwam vorige week het bericht naar buiten... dat tv-presentator Bas Westerwil aan de slag gaat bij Dierenpark Amersfoort. Bas, ja. is dat nou niet gewoon een PR-stunt van die dierentuin? Nee, vind ik van niet. Het is echt waar? Het is heel ernstig waar. Ja, ja vijf dagen in de week, of netjes 40 uur gewerkweek en daarna nog wat uh, mogelijkheden om andere dingen te doen. Radioprogramma's hier en daar te presenteren of dat, televisieprogramma's. Dat blijf je toch wel doen? Als het mag wel, ja. En met rubrieksgast Tisha Neven gaan we het straks hebben... over een onderzoek naar eenzaamheid dat vandaag wordt gepresenteerd. Ja, onze dichter bij de dag is vandaag Rickard Zuiderveld. Zijn uh, gedicht hoort u tegen drie uur. En als u een vraag of opmerking voor ons heeft... ga dan naar de website, dit is de dag.nu... of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. Maar we beginnen even in Den Haag, want daar is de tweede dag van de Algemene Beschouwingen vandaag. Hans-Andringa van de NWS. Hans, goeiemiddag. Goedemiddag, Thijs. Gisteren ging het vooral over de toon van het debat. Was het vandaag een heel ander debat dan gisteren? Ja, het hangt er een beetje vanaf welk deel van het debat je uh, met gisteren vergelijkt. Want uh, er was gisteren dus een deel van het debat voordat Wilders sprak en daarna. Wat er uh, vanochtend gebeurde lijkt inderdaad wel op wat er uh, gisterochtend gebeurde. Dat het er wel redelijk uh, inhoudelijk werd gepraat over de voorstellen van, uh, van het kabinet... en vooral wat de, uh, de oppositie daarop tegen heeft. Ja, en dat was nog steeds veel, vermoedelijk. Ja, dat was uh, behoorlijk veel. Want uh, kijk, een deel ging uh, over de sociale zekerheid... over uh, de jong gehandicapten, de sociale werkplaatsen. Daar wordt allemaal stevig op uh, bezuinigd. Nou, je kan je voorstellen dat het kabinet met heel veel moeite... tot die bezuinigingsmaatregelen is gekomen... en niet van plan is om daar heel veel aan te veranderen... en dat de oppositie toch redelijk vruchteloos daartegen uh, te hoop loopt. Het laatste deel voor de pauze, dat ging over uh, de situatie in Griekenland. Uh, Europa steunt de Grieken Financieel. Moet daar niet een referendum over komen? Uh, of we daar wel mee doorgaan, wilde Geert Wilders graag weten. Nou, daar voelt het kabinet niet voor. En ook CDA en VVD voeden daar niets voor. Want ze zeggen, de Kamer moet daarover beslissen. Dit is geen onderwerp voor een referendum. Maar mocht het ondanks alle inspanningen nou toch fout gaan met uh, Griekenland... en Nederland zou daar heel veel geld bij verliezen... En er zou extra bezuinigd moeten worden. Doet de PVV daar ook aan mee, wilde Job Cohen van de Partij van de Arbeid geven. En Mark Rutte antwoordde vlak voor de pauze, ja, die doet daar aan mee. Maar het zullen wel heel pittige discussies worden hoe die bezuinigingen. Dan moeten worden ingevuld. En daar kunnen we ons alles bij voorstellen. Ja, en nu is het pauze, op kwart over twee gaan ze verder. Uh, gaat Rutte dan ook reageren op al dat gedoe over de toon van gisteren? Of verwacht je dat nog later vandaag? Hij heeft gezegd dat hij daar uh, zijn eigen moment voor wil zoeken. Um, hij maakt het wel spannend. Hij maakt het wel spannend, ja. En ik denk dat hij het uh, nou niet meteen aan het begin zal gaan doen. Uh, het eerste onderwerp waar hij over gaat spreken, dat gaat over veiligheid. Ja, en op een gegeven moment uh, zal de Kamer toch wel zeggen... u zou nog iets zeggen over, <laughs> oh ja. over de toon van Wilders, waar blijft dat... Um, ja, we moeten maar afwachten hoe hij dat gaat doen en wanneer hij dat gaat doen. Maar één ding is duidelijk, hij kan er niet onderuit. Hij zal er toch echt iets over moeten zeggen. Goed. We horen Ho. later vanmiddag ongetwijfeld meer van jou. Dank je wel voor dit moment. Diederik Wiene, uh, u bent theoloog, oorspronkelijk van reformatorische huizen, tegenwoordig uh, uh, katholiek. Waarom bent u van uw geloof gevallen? Tot het ware geloof gekomen. Ah, oké. Okay. Ja. <tot> het is net welk accent je legt... Uh... Uh, nou, de katholieke kerk sprak me altijd erg aan... Uh, omdat het uh, een uh, traditie is die uh, ja, zeg maar veel meer met rituelen en uh, dergelijke dingen heeft. Uh, en daarnaast, uh, wat mij uh, op een gegeven moment toen ik theologie studeerde... Uh, opviel, was dat uh, de katholieke kerk een hele rijke traditie heeft... en uh, dat zij... Daarmee ook zeg maar even vanuit de traditie zich in de huidige tijd als kerk goed kan positioneren. En daar voelt u zich beter thuis? Ja, uiteindelijk wel. Zelfs uh, om het een beetje uh, uitgesproken te zeggen, vond ik het uh, uh, belangrijk dat de Katholieke kerk uh, die traditie uit samenbrengt in het leergezag. Hmm. En daarmee ook uh, ja, zeg maar, uh, zichzelf ook kan presenteren. Ja, nou, daar komen we straks misschien nog verder over te spreken. U werkt inmiddels bij de bischopconferentie. Dat is correct. Uh, u spreekt trouwens niet namens hem, maar op persoonlijke titel, even Vregen. voor de helderheid. Voelt u zich daar nog vaak een protestant tussen de katholieken... of bent u helemaal katholiek geworden en bent u een van hen? Uh, nou, ik, ben, ik was 32 toen ik katholiek werd. En uh, ik heb wel zoveel, uh, zeg maar, uh, voeding meegekregen vanuit mijn eigen achtergrond... dat ik met heel veel, uh, ja, zeg maar... Uh, ja, overtuiging, ook mijn protestantse wortels altijd uh, met mij meedragen. Dus als ze iets willen weten over ons protestanten, dan gaan ze naar u. Uh, dat komt voor. Ja, ja. Goed, we hebben u uitgenodigd omdat de PAUS op bezoek is uh, in Duitsland. Het uh, nou, is natuurlijk een Duitser, de PAUS. Uh, is het een thuiswedstrijd voor hem? Um, wel en niet. Hij, uh, de PAUS komt uit Beieren. En het accent van het bezoek ligt eigenlijk op uh, Oost-Duitsland... zeg maar even in oude termen. Uh, en Oost-Duitsland, uh, dat is nou niet het deel van uh, Duitsland... waar de paus heel erg vertrouwd mee is. Uh, je kunt ook aan zijn uh, manier van praten... als hij Duits spreekt, toch wel merken dat hij uit Beieren komt... Ja. Uh, maar goed, hij is een Duitser. Uh, dus uh, het is inderdaad wel uh, thuiskomen in ja, ja. zekere zin. Nou, ja. We hoorden het net al aan het begin van de uitzending. Een beetje gedoe. Het deel van het parlement blijft leeg als hij daar spreekt. Ja. Vindt hij dat vervelend trouwens? Of kan hij daar wel tegen? Nou, ik zag nog net voordat ik hier naartoe ging... dat hij een interview gaf uh, in het vliegtuig op weg naar uh, Berlijn. Een traditionele vliegtuiginterview. Uh, precies. Uh, en daarin deed hij er tamelijk laconiek over. Mm. Hij zei, ja, er moet ruimte zijn dat mensen uh, hun uh, geluid uh, kenbaar maken. En daar heb ik op zich geen moeite mee... als men zich verder netjes aan de regels houdt. Ja. Nou weten we weten allemaal nog dat toen de vorige pauze in Nederland kwam... dat er toen ook weinig belangstelling was voor dat bezoek. Is, is de situatie van... De huidige pauze in Duitsland daarmee te vergelijken? Of is dat toch nee. heel anders? Nee, nee, nee, nee. Ik denk echt wel dat... Uh, uh, het is zeker zo dat de kerk moeilijke tijden doormaakt in Duitsland. Maar... Uh, hij, hij zal van het grootste deel van de Duitse bevolking een warm welkom krijgen. En dat was in 1985 denk ik wel iets anders met de uh, toenmalige paus in Nederland. Ja. Want hij was populair toen die paus werd. Toen verscheen de voorpagina van Beeld En daar stond op Wiersziend Paapst. Ja. Met, met andere woorden, wij zijn met z'n allen paus geworden. Uh, zou dat nu nog kunnen? Nee, ik denk wel dat er uh, in de loop van uh, zijn... Uh, pauschap, uh, toch wel een, een, een veranderend beeld van uh, de paus en van de katholieke kerk is gekomen. En ik denk dat dat vooral met, uh, ja, dat dat rond twee dingen een beetje is gaan kantelen het beeld. Uh, het eerste dat was uh, toen uh, in 2009 uh, de paus, de excommunicatie van uh, vier uh, uh, bischoppen, van uh, de ultra-conservatieve, nou zeg ik het eventjes kort door de bocht, uh, piusbroederschap uh, ongedaan maakte en ze eigenlijk weer toeliet in de katholieke kerk. Ja, en daar werd hij niet populairder van? Uh, nee, dat in Duitsland, uh, vooral omdat een van die bischoppen uh, die dat betrof, uh, iemand was die de holocaust uh, ja, ja. Okay. Uh, ontkende. Ja. Uh, werd dat in Duitsland enorm uh, hoog opgenomen? Nou, de paus heeft ook achteraf duidelijk gemaakt dat hij dat absoluut niet wist. En dat als hij dat geweten had, dat hij het nooit gedaan had. Op dat, die manier. dat hij uh, Bisschop de Holocaust ontkende. Precies, ja, ja. Hij, hij wist het niet. En als hij het geweten had, zou, uh, zou die excommunicatie niet ongedaan zijn gemaakt. Ja. Zo duidelijk is hij daarover geweest. Ja. Maar. Het is gebeurd en het kwaad was geschiet. Ja, en het tweede element? En het tweede element is denk ik uh, uh, hetzelfde probleem wat we in Nederland ook kennen. Dat is het hele gebeuren rond seksueel misbruik in, uh, binnen kerkelijke instellingen. Uh, ja, daar, uh, dat is ook in Duitsland sinds uh, begin 2010 uh, is daar enorm veel over uh, openbaar ge geworden. Ja. En dat slaat direct terug op, op, op het instituut kerk en ook op uh, de figuur van de paus... die dan toch ook het symbool van de kerk is. Ja, en moeten we dit dan ook zien als een charme-offensief van hem... omdat hij nu naar Duitsland gaat? Nee, ik zou, uh, de paus is al twee keer eerder... Uh, tijdens zijn pauschap in uh, Duitsland geweest. Uh, maar dat waren uh, de ene keer was met de wereldjongeren, dus dat was niet echt op Duitsland gericht. Oh, ja. En de tweede keer was echt in Bayern... waar hij vandaan komt. Uh, dit is eigenlijk het eerste echte bezoek... wat hij uh, aan Duitsland brengt. En mm. dit is ook een staatsbezoek... Uh, ik denk na zes jaar pauze dat het voor de hand ligt. De vorige pauze ging bijvoorbeeld na een jaar al naar Polen voor een officieel bezoek. Okay, yes. oh, volgen je de andere gasten aan tafel het bezoek van de pauze aan Duitsland? Of Omar uh. Moeni, net binnengekomen? <laughs> <Ja>. <laughs> ik vraag hem alleen al, wanneer komt hij naar Nederland? Ik hoop zo snel mogelijk. Maar daar kunt u niks over zeggen. Ik, ik, uh, ik denk niet dat Nederland helemaal bovenaan zijn prioriteitenlijstje staat. Dat, dat zou toch zeggen dat hier wel een zendingsveld ligt. Pas Westen Ja, het, het wordt, wordt lastig. Ik vind, uh, ik vind het lastig om over naast iemand te zitten... die heel veel met de pauze heeft en ik wat minder mee heeft. Uh, ik ga het wel kijken, ik wil het wel volgen. Ik vind het wel dat het een mooi spektakel, zeg maar. Dus maar als je gaat kijken naar diepere gangen van, uh, van het geloven... of hoe je zou moeten geloven... vind ik niet dat er een instituut omheen gebouwd zou moeten worden... maar eerder de vrijheid gegund zou moeten ja, worden. Dat is al meteen een heel existentiële uitspraak. Lijkt mij van wel. Jou. Dus ja. daar, daarom kijk ik met heel veel genoegen en plezier er wel naar. Ja. Ja. Even nog, hij gaat ook het klooster bezoeken... waar Maarten Luther ooit is ingetreden. Ja. En dat terwijl ja. Maarten Luther ooit is geëxcommuniceerd. Ja. ja. En protestant werd. Ja, zeker. Wat, wat is er aan de hand? We leven 500 jaar later. <laughs> ah, ja. En uh, de afgelopen 50 jaar uh, zijn ook binnen de katholieke kerk... Uh, is er een duidelijk heel sterke ecumenische beweging op gang gekomen. Maar dan zou je zeggen, maak eerst die excommunicatie even ongedaan. Uh, Luther is overleden. En uh, het is moeilijk om een. Dat kan niet meer. Uh, dat, uh, Luther vertrouwen we toe aan uh, Gods goedheid. En maar dat dat bij Galileo uh... is dat toch wel gedaan op een gegeven moment? Dat dat ongedaan Kijk, werd gemaakt? Die nee, nee, nee voor, oh. voor zover ik weet is wel te, uh, de veroordeling van uh, Galileo ongedaan gemaakt. O, namelijk over die punten waar hij dan uh, huh. dingen had gezegd die in strijd zouden zijn geweest toen met, uh, met de katholieke leer. En daarvan heeft de vorige paus gezegd dat was onterecht dat we dat toen gezegd hebben. Maar dan kan hij dat nu toch ook zeggen? Ik vermoed ook dat hij wel iets vriendelijks dus over Luther gaat zeggen. Ja. ja, dat zou wel bijzonder zijn. Nou, de, van deze pauze is bekend dat hij heel uh, goed Luther kent. Hij heeft erg veel uh, Luther uh, gelezen uh, en hij heeft uh, voor Luther, uh, voordat hij de katholieke kerk echt verliet, uh, heeft hij grote sympathie. Dat heeft hij ook uh, diverse keren gezegd en misschien is het goed om te zeggen. Luther, de reformatie wordt altijd gedateerd op 1517... Ja. en de breuk met de katholieke kerk was in 1520... Dus de paus die heeft uh, publiekelijk gezegd dat hij uh, met Luther tot 1520 geen enkel probleem heeft. Dus ook niet met die stellingen die hij op die deur heeft getimmerd? Uh, uh, Want dat was in 1517. Dat lijkt me dan de conclusie. Oh, dat is wel spannend. En de bedoeling is dat wij weer katholiek worden dan, Elsbeth en ik. Dat zou fijn zijn. <laughs> maar, maar wat, wat zou hij nou, kunnen zeggen voor vriendelijk? Uh, Wat zit u aan te denken? Nou, ik kan mij voorstellen dat hij zegt dat, uh, dat Luther een... Uh, even kijken, hoe zeg je dat? Uh, in ieder geval de, dat Luther een belangrijke figuur is voor de, voor de hele christelijke traditie. Die uh, in zijn tijd uh, op, een, op een authentieke manier geworsteld heeft met geloofsvragen... En dat, dat, dat de katholieke kerk daar uh, ja, op zich respect, respect of zo. Nee, ja, ik denk iets meer dan respect. Maar nee. bent u, u tekstschrijver van de bisschoppen hier, als u werkt voor de bischopconferentie? Ik heb wel eens een tekst voor geschreven. Zit, <laughs> Zit u dan nu niet te popelen van: zou ik die tekst van de paus niet mogen schrijven? Uh, nee, want, nee, nee, nee, dat zou ik zeker niet willen. Oh. Uh, omdat uh, op dit punt de paus. Zijn beste woordvoerder is, denk ik. Zijn eigen beste woordvoerder. Hij weet gewoon veel meer van Luther dan ik. Ja, ja. Uh, okay. En hij weet ook precies hoe ver hij kan gaan. Uh, terwijl ik misschien uh, wel een stapje extra zou zetten of een stapje ja, maar minder. Maar het wordt dan wel gecorrigeerd zodat ja. hij het maar Mag hij dat zelf... Uh... Doen, zijn eigen woord? Of wordt dat voor hem... Uh... Uh, ik, ik vermoed dat heel veel toespraken voor hem geschreven worden. Maar uh, ik vermoed dat uh, bijvoorbeeld morgen met die ontmoeting met de Luteranen... dat hij dat echt wel zelf uh, zal okay. schrijven. En van deze pauze is bekend dat hij heel veel teksten zelf schrijft. Okay. Dat, uh... ja, hij schrijft ook hele mooie boeken. Um, we gaan het hebben over tassen. Oma Hoene, jij <laughs> kwam hier net uh, binnen. Met, en achter jou staat een plastic ja. tas. Ik even kijken. Ja. Een beetje oneerbiedig eigenlijk. En daar zitten allemaal tassen in die jij... Uh hebt ontworpen. Je hebt een tas ontwerpen. Je zet er nu even een paar op tafel. Een mooie Oeh. zwarte continu. Ik word heel hevig hiervan. hou je in. De webcam staat aan, denk ik. Dus ja. de mensen ja. kunnen op onze website, dit is het .nu, ook kijken wat er te zien is, hier. Oh, maar wat zegt Wat zegt een tas over de persoon die hem bij hem draagt? Eh, nou, hoe zeg ik het nou? Het ja. zijn meestal ja. vrouwen natuurlijk. De tas is, deze tas zijn vrouwelijk ook. Ja. Wat, wat zegt een tas ja. over je? Nou, het laat toch wel een stukje persoonlijkheid zien. En uh, zeker om onze tassen zijn toch wel. Uh, die direct opvallen. En dan, ja, je moet toch een bewuste keuze maken... om zo'n tas te oh, zo dragen. zo'n tas. Ik pak even mijn eigen tas die ik hier heb staan. Ja. Dit, is, dit is mijn werktas. Zeg ja. het er even bij. Wat en daar zegt... zal ik weinig over zeggen. Nee, nee, als ik zeg eens, wat, wat, wat is dit voor een tas? Nou, vrijwel een saaie tas. Oh. En dit is nog veel erger. Heel positief. maar... Thijs heeft een rugzak. Maar dit, dit moeten we snel weer wegzetten. Nou goed, uh, het is een praktische tas. Dan ja. Ik begrijp wel waar je, waarom je hem koopt. <laughs> dat is met dit tasje toch niet de okay, handen Ik begrijp werkelijk niet waarom je hem hebt gekocht, Elsbeth. Zet, ik zeg onmiddellijk. Als jij een tas maakt, <laughs> heb je dan ook iemand in gedachten voor wie je maakt? Ja, en natuurlijk, uh, de, het product dat je maakt probeer je zo exclusief mogelijk te maken. En dan denk ik, joh, het is echt voor de vrouwen die toch wel zelfbewust is... ...en die toch de touwtjes graag in handen wil houden. En die met, echt geldt dat voor elke tas die je maakt? Vrijwel mee, ja. Okay. De meeste tassen wel. Kijk, we maken het nooit, als het een simpele zwarte tas is, zit er altijd wel een knipoogje dat het toch wel iets heeft. Zoals deze tas die de hier tas. staat, ja. zit, er zit dan een patroon in, waardoor die niet meer zijn boekknipoogje is. is. Nou, ik vind ja. de tas zelf is ook wel heel bijzonder mooi. Heb je wel eens een tas die zo mooi is dat je denkt, ik verkoop hem niet, ik hou hem zelf? Nee. Nee? Hoe mooier die is, hoe sneller die moet. <laughs> okay. Nou heb, we, heb ik een boekje van jou hier. Leef je Droom heet dat. Daar staat ook een foto in van jouw eerste, de eerste tas die je ooit gemaakt hebt. Ja. Die heb je nog altijd hè? Ja, die heb je nog altijd. Die wilde niemand hebben dan? Nou. Omdat je zegt, ik, wat, wat ik mooi maak, nu verkoop zo snel mogelijk. Ja, die vind ik helemaal niet meer zo mooi, maar die is wel heel bijzonder voor mij. Ja. Het is wel echt, uh, je dus ziet echt hoe het begonnen is. Die wil je wel houden. Ja. Jij bent uh, een uh, jonge 25 ben je. Ja. Tassenmaker. tassenontwerper, Tassenmaker is niet zo eerbiedig. En jouw tassen zijn vrij duur. Want ze zijn ja, voor modellen. Voor, voor, voor de jet set bedoeld. Ja. Um, hoeveel moet ik betalen zo ongeveer? Nou, Gemiddeld 400, 500 euro. Voor oh, een zo. mooie tassen. Was vind jij niet zoveel? Ja, nee. Ja, het is wel duur, tuurlijk is het duur. Maar het is waarschijnlijk exclusiviteit is altijd nou, duur, toch? Maar we hebben toch wel het plaats van 2.500 euro. Oh, oh, die zijn er ook. Ja. Dus als we echt even uit onze bol willen ja, gaan, dan... Ja. Ja. Ja. Je, je leeft in een, in, een, in een wereld van uh, de glamour, de modewereld. Leef je zelf ook een glamouris leven? Nee, eigenlijk uh, helemaal niet. Drink je elke dag champagne? Nee, ook niet. Het kan wel. Maar uh, nee, ik vind... Uh, ik hou mijn werk vooral... Uh, uh, gescheiden, uh, ook met het privéleven. Ik uh, werk van negen tot half zes. En dan is het ook echt klaar. Dan doe ik de deur dicht. Dan uh, ga ik als eerst naar mijn moeder toe. <laughs> eet ik een uurtje. En daarna heb ik gewoon tijd voor mijn vrienden. Wow. Hoe, hoe oud was je dan toen je begon met het, het ontwerp van tassen? Uh, 17. Ja. Wauw. Je bent op je negende vanuit Somalië naar Nederland gekomen. Dat is ook al een enorme overgang. Ja. En dan kom je, kom je in de modewereld terecht... Ja, enorme stap. Ja, nou wat je ook ziet, wij zitten met het atelier in Den Haag. Dat is over 700 vierkante meters. Dus het is eigenlijk een beetje een eigen wereld geworden. Dus ik kom daar en alles gebeurt ook daar. We maken echt van begin tot eind ontstaat uh, daar wel iets bijzonders, Dat de, de tas. Ja. En dan is het eigenlijk steeds weer in die wereld. En als ik echt eruit ben, dan ben ik er ook echt uit. Mm. En ja, daar gebeurt glamour, daar worden mooie dingen gemaakt, ambacht. En wanneer ik daar kom, zit ik wel echt in een hele andere wereld. Ja, jij familie is ook helemaal betrokken hè, bij je bedrijf. Je doet het met ja. je moeder. Je zei net al, mijn moeder, daar ga ik dan eten elke dag. Maar je hebt ook een broer die... Uh, ja, de werkt... meeste kleermaker. Die begeleidt het hele uh, ambachtwerk, de tassen. Dat ze de kwaliteit goed blijft en dat het allemaal netjes... Uh, ja. En dat is een broer van jou, ja. een oudere broer... Die, oudste. die uh, vanuit Somalië naar Amerika was vertrokken... en die jij ook al heel lang niet had gezien. Ja, absoluut. We zijn natuurlijk met z'n allen op een gegeven moment gaan vluchten... Ik met mijn twee broertjes en mijn zus. Het nou, was natuurlijk een moeizame tijd en uh, ik heb eigenlijk uh, mijn familie bijna nooit gezien. En uh, ik heb mijn broer hier op het atelier eigenlijk leren kennen. Mm. En ja, het dus toch. Uh, ik heb hem uh, eigenlijk 25 jaar nie niet gezien. Nee. En ja. heb je hem zelf naar Nederland gehaald of is hij uit eigen? Nee, nee, nee. Hij nee, nee, nee, kwam echt hier naar Nederland. Had het geweldige baan. Hij werkte voor Hollywood, maakte de mooiste gordijnen voor alle theatergroepen. En hij uh, ja, had een goede le leidinggevende functie, maar op een gegeven moment kwam hij mijn ouders gedag zeggen. En dan zag mij knutselen met die tassen eigenlijk, ja. <laughs> vijf jaar geleden zo'n beetje. Maar zit dat dan in de familie, dingen mooi maken? Of mooie dingen maken? Ja, mijn vader maakte altijd sandalen, ja. schoenen. Mijn moeder handelde altijd in stof. Mijn beide zussen kunnen ja. heel goed overweg met de naaimachines. Ja, en mijn broer is een meester met de machine. Hij is ook de meeste kleermaker. Ja. Ja. Dus je hebt je heel, ja. een eigen, eigen wereld met je eigen ja. familie erin. En, en maakt ja, mooie en dingen. Op een gegeven moment was, vond mijn moeder nooit leuk dat ik toch de modewereld in uh, ging. Want in Somalië was het toch altijd uh, heel laag. Dat deden echt alleen maar arme mensen. Dus mijn moeder was heel erg teleurgesteld dat ik geïnteresseerd was. Ja. Totdat in de mode. jij vertelde hoe duur die tassen waren. <laughs> nee, maar betekend, was ook je... teleurgesteld en kon <laughs> het niet komen. Want jij zat, jij zat op een MBO, je deed eerst een andere richting, en op een gegeven moment dacht ja, ik wil toch echt in die mode gaan. Ja. En, en, en hoe ging dat dan? Hoe je dat thuis vertelde? Nou, het was natuurlijk jarenlang wel een tweestrijd. Ik wilde graag mezelf gelukkig maken met het maken van tassen en mode. Maar ik wilde ook mijn moeder blij houden, want die heeft er toch alles aan gedaan om ons hier naartoe te krijgen. Ja, want jouw moeder heeft ervoor gezorgd dat jullie konden vluchten uit Somalië. Ja. Heel hard ja. gewerkt om te zorgen dat jullie hier naartoe konden gaan. En toen moest je toch tegen haar zeggen, ja moeder, ik wil toch tassen maken. Ja, en dat duurde wel een beetje vier, vijf jaar lang, om haar te overtuigen. Zo. Maar op een gegeven moment, ja, ik uh, zat toen al in New York. Ik zat uh, toen al in Boulevard, live cooking. Maar het deed mijn moeder heel weinig. Want als je hier in beeld komt, betekent niet dat je centjes verdient. <lacht> dat vind ik dan ook alweer heel mooi. Ja, je moest moeite... gewoon geld thuis ja, Dat is waar. Ik moest in een netpak lopen. Oma moest op zijn minst een boekhouder worden. En uh, ja, dat was haar droom eigenlijk. Maar daar voelde ik dus echt helemaal niks voor. En als je nou die... Sorry. Sorry. ja, ja Ga nee, door. Ja, ik, zit er nou zo'n heel verhaal, zo'n zo rootsverhaal van jou... Zit, vind je dat ook terug in het ontwerp van je tassen? Voel je dat eigenlijk ook een beetje? Als jij ernaar kijkt? Uh, nee, nee. Ik, ik probeer echt vooral te maken wat ik zelf mooi vind. Ja. En wat ik denk van, joh, dit is echt wat de vrouw of de mannen ook mooi kan vinden. Mannentassen? Ja, tassen hebben we ook. Ja, want even, Thijs heeft ja. een tas. Thijs, wat voor een tas heb jij? Ik heb een Italiaanse uh, tasje waar mijn spullen in kunnen. Dat ja, is de, niet die tas die je hebt. <tie> met... Een nee. Nee. Nee. Dat Dat echte tas, een echte uh, ja, ja, tas. Een een polstasje. Nee, geen polstasje. Nee. <laughs> <laughs> Ik heb hem niet bij me, dus het is best wel lastig uitleggen. <laughs> het, het is gewoon het een Nee, Hij lijkt op een polstasje. geëvolueerd voor polstasje. Um, ik heb begrepen, dat schrijf jij ook in je boek, Omar, dat jij op de middelbare school, op het mbo, dat je eigenlijk niet heel erg, uh, niet ontzettend ijverige leerling was of zo, En dat een aantal van jouw docenten ook dachten van, nou ah, ja, gaat het echt wel goed komen met die jongen? Ja, <laughs> nou dat was wel heel vervelend. Ik heb toch heel veel dingen zelf moeten doen. Ik kreeg niet echt feedback vanuit huis. Uh, op een gegeven moment kwam vier jaar later mijn moeder dus naar Nederland. Ja, je leert toch een hele andere mentaliteit kennen. Ik bedoel, Somalië en uh, Nederland is toch een, even een wereld van verschil. En ja, op een gegeven moment ga ik naar school toe. Ja, ik kom in een klas en met, ja, met kinderen die ik eigenlijk niet begrijp. Nee. Hij uh, zei jou niet waarschijnlijk. Uh, ja, en ik was toch wel een klier, bijvoorbeeld. Want als de meeste aan het praten is, kon ik mijn mond gewoon niet houden. Je ziet er zo lief <laughs> uit. Je zou ja, zo nooit, denken. Maar dat heb ik nu geleerd. <laughs> maar ben je nog steeds een beetje een klier? Uh, nee. Ik ben zaken niet zaken doen, niet? Oh nee, echt niet. Nee? Helemaal niet. En, maar ja. hoe zit die wereld in elkaar? Hoe kan je nou op je 25ste al tassen maken voor zulke beroemde mensen? Dat is dat een kwestie in, ja. van één briljant idee en dan ben je er? Nee. Hoe komt het dan? Ik denk discipline. Dat ik echt elke dag wel. Uh, ja, ja, maar dat doe dag. je ja, vanaf acht dan jaar. jaar. Vanaf je 17e tot je 25e. Dat, dat, van, nou ja, dat is kort zou ik denken. Ja, maar ik ben ook elke dag keihard tegenaan. Nou ja, van negen tot half 60 was het wel. Nee, de afgelopen <laughs> twee jaar. He, he, op een gegeven moment heb ik die positie wel voor mezelf gecreëerd, <laughs> okay. anders ben ik gek. Nou, het zat natuurlijk, op school ben ik al mijn bedrijf gaan starten. Zo begon het al, de derde leerjaar. Van de MBO-opleiding, van Mondriaan College. Nou, dus toen begon je al. Vanaf maar, die dag was de tas niet weg ja. te denken. Maar da, ja, maar er zijn vast heel veel leuke jongens of meiden die dit dan doen. Maar ja. die hebben niet dat ze dan dat succes hebben. Wat, jij. wat heeft denk, jou nou dat gegeven? een stukje passie die ik elke dag in mijn product stop. Denk ik dat je wel heel verder mee kan okay. komen. En iedereen kan natuurlijk op zijn eigen manier zo ver mogelijk komen. Maar ik ben er echt vanaf die dag, toen ik mijn eerste tas verkocht aan een klasgenootje <laughs> in de klas... was de tas niet meer weg te denken. Maar, mm. Ik ging ermee okay. naar bed. Ik Jouw boekje uh, Leef je Droom, dat uh, heeft ook echt een boodschap voor jongeren van... zet je droom door, ga door. Ja. ja. Mooi. Ja. En, en, en dat ga je ook nog zelfs overhandigen aan uh, de Britse premier, las ik. Ja, dat is heel erg leuk. Ik heb hem afgelopen maandag overhandigd aan uh, Maya van Bijsterveld... Minister van Onderwijs, zij heeft ook het voorwoord geschreven. En nu mag ik uh, naar Londen toe als wereldambassadeur met World Skills. World Skills is een organisatie voor beroepsopleidingen uh, over de hele wereld. Wow. Nou, dat is geweldig, dat is in Londen. Ik moet daar ook een presentatie geven voor allerlei uh, hoge. Meneer en mevrouwtjes. Neem een paar mooie tassen. Dus ik ben daar nou best wel wat zenuwachtig ah, voor. dat het gaat nu. vast goed komen. En dan moet ik toch even over mezelf praten in het Engels. Maar daar is al, uh, hopelijk ook de minister van uh, Engeland aanwezig. Zal zijn. Maar minister Hees van Onderwijs van Engeland ja. die is wel aanwezig. En zo heb ik ook heel veel Arabieren die geïnteresseerd zijn in Oeh. het boek. Voor volgend jaar. Jeetje. Nou, nou, heel veel succes, Oma Moening. Dank je wel dat gedaan. je hier was. Na half drie gaan we verder praten met Bas Westerwil. Hij is directeur geworden. En met Tisha Neven over een onderzoek. Want welke groep van de Nederlanders is nou eenmaal het eenzaamst? En we nemen afscheid van Diederik Wiene, Die gaat gauw terug naar het Bistom. Een toespraak voor de pauze schrijven, denk ik. <laughs> nu eerst het nieuws van half drie. Gelezen door Onno Duivenheden-Wit. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Vorige week werd bekend dat hij UBS mogelijk voor 2,3 miljard dollar heeft benadeeld. Nu wordt hij ook verdacht van fraude met transacties tussen oktober 2008 en december 2010. De kans dat Griekenland uiteindelijk al het geleende geld aan Nederland terugbetaalt is heel groot. Maar garanties zijn er niet, dat zei premier Rutte tijdens de algemene beschouwingen. PVV-leider Wilders vroeg hem nog wat er gebeurt als Griekenland niet meer aan de voorwaarden voor steun voldoet. Maar het leek Rutte niet verstandig daarover iets te zeggen in het openbaar. En de man die in maart de Amsterdamse cabaretière Floor van der Wal doodreed... is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook is, is hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt. De 25-jarige dader reed na het ongeluk door, maar meldde zich later bij de politie. En dat is nieuws op dit moment. bij Verkeersinformatie viel op de A12 van Utrecht naar Den Haag. het Oude Rijn 5 kilometer na een ongeluk. En daarom is de rechte rijstrook dicht. Een ongeluk ook bij Rotterdam op de parallelbaan van de A16... Vanuit Breda naar Rotterdam uh, staat er 6 kilometer voor de Van Brillenhoordbrug. En op de parallelbaan 3 kilometer en daar is de linkerrijstrook dicht. ook dicht. Wat een ongeluk. Radio 1, dit is de dag. Ja, dat is een ongeluk erg. Kunnen we die nog horen of hoeft dat niet meer? Nee, het ongeluk is dan hopelijk goed, goed afgelopen. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel, tassenontwerper Omar Mooney, gezinscoach Tisha Neven en de kerstverse creatief directeur van het Dierenpark Amersfoort, Bas Westerwil. U kunt reageren via Twitter, gebruik dan de hashtag DDD... of ga naar onze website dag.nu. We gaan eerst naar Den Haag, naar Hans Andrega. Hans, zo na de pauze zijn ze weer aan het praten in de Kamer... over veiligheid en over handhaving. Wat komt er allemaal zo voorbij? Nou, we zitten op dit moment bij het onderwerp uh, de griffiekosten. Dat zijn de kosten die iedereen moet betalen als je gebruik wil maken van, uh, van een rechtbank. Uh, tot dusver uh, uh, was het zo dat uh, die kosten uh, eigenlijk voor de overheid uh, waren, dan wel voor de verliezende partij. Uh, die griffiekosten die gaan in elk geval flink omhoog. En ja, het principe van een rechtsstaat is toch wel dat iedereen daar gebruik van moet kunnen maken. En door het opwerpen van een financiële drempel uh, doe je dan niet afbreuk aan de rechtsstaat. Dat is het principe uh, dat vooral d 66 naar voren brengt. Uh, ook uh, de Socialistische Partij maakt zich zorgen over het feit dat mensen met lage. Inkomens dan minder snel hun recht zullen halen bij een rechtbank... Net heeft premier Rutte toegezegd dat uh, medio oktober, midden oktober... als uh, het wetsvoorstel wordt ingediend, dat daar dan ook gekeken gaat worden... Uh, dat er niet al te veel negatieve gevolgen zullen zijn voor de lage inkomens. Ah, Oké, okay, dus dat wordt dan een soort tegemoetkoming, maar nog niet op dit moment dan? Nee, precies, want uh, Rutte begon zijn verhaal ook voordat al die vragen gesteld werden... dat uh, ze zouden kijken naar de mogelijkheden van financiële compensatie... voor uh, die lagere inkomens. Dus ja, dit zijn toezeggingen... die tot dus we helemaal geen geld kosten, maar die wel een beetje de kou uit de lucht halen... als de oppositie zegt, uh, wij willen hier iets gedaan krijgen, ja. wij maken ons zorgen. Ja. Nou, vlak voor de pauze, toen ging het nog over uh, Griekenland, over de euro... en alle problemen die Nederland daarmee zou kunnen krijgen... als het financieel allemaal fout gaat. En daar wilde Geert Wilders nog het een en ander over weten. Mijn vraag aan de minister-president is, is er nou eigenlijk een plan B? Ja, daar heeft de minister van Financiën ook al eerder uitspraken over gedaan. Een verstandige regering kijkt natuurlijk altijd naar plannen B, C en D. Alleen, vervolgens is het niet verstandig om daarover te gaan communiceren. Omdat dan het bericht zou zijn, ze houden er rekening mee. En we houden er geen rekening mee. Je moet altijd bereid zijn om na te denken over... Stel dat het niet goed gaat, wat doe je dan? Nee, daar heeft u volkomen gelijk in. Maar dan kun je verder geen mededelingen over doen, meneer...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 Ja, want als het kabinet extra moet gaan bezuinigen... dan kan je natuurlijk wel nagaan dat, dat iedereen weer op scherp staat... en dat je eigenlijk een nieuwe onderhandeling krijgt... over een regeer-dan-wel-gedogen-akkoord. En dat zal niet makkelijk zijn. Nee. Nou, als ik nu even naar de microfoon of naar de tv kijk... dan zie ik inderdaad diezelfde Geert Wilders achter de microfoon staan. Hij maakt zich zorgen over de straaterreur in Nederland... en dat het kabinet daar te weinig over uh, mee doet. Ja, nog één vraagje, Hans. Is uh, de beruchte vraag al gesteld over de toon van het debat... of is die nog niet gekomen? Ik heb... Ja, de vraag is al wel gesteld, oh, maar het op... antwoord... Uh, daar Hebben we, we nog, nog niet gehoord? Oké, okay. ja. nou, houd het goed voor ons in de gaten. Dankjewel, Hans Andringa vanuit Den Haag. Hey, hey, hey, Ach. In de studio, ik heb het je al gezegd, nu dan de Amsterdamse band de Fate of Flowers. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Fort Boyard. Het heeft nog slechts enkele uiterst vreemde bewoners. Onder wie de gouverneur van Fort Boyard Bas. Hey. We zoeken nog wat muzikanten, die kunnen we goed gebruiken aan het eind van onze uitzending op zaterdag van kwart 8 tot elf uur. En alles kits. Dit zijn bijvoorbeeld de mensen van de muzerij uit Zijde van Bos, die kunnen. Het en aan onze derde koppel van vanavond de eer een prachtige cure erop te dansen. Met Susanna is hier Bas Westerveld. Oh. Ja. Ja. Ach ja. Hier is ook Bas Westerveld. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. Wat zat je allemaal voor geluidjes te maken? Nou, leuk, uh, Fort Bouillard is even de kriebel over, uh, over de rug, zeg maar. Want dat is dan toch wel, is opnieuw zeg maar, leven ingeblazen, nu op de zender. En het was toch wel nostalgie. Dat, ik heb gisteren weer een journalist die voor, van de AD kwam me toe en zei... Ik, ik heb dat programma gezien van jou ja, vroeger, voor het zat ik al met de familie thuis op die bank. En toen had, besef ik nu pas, dat het zo'n impact heeft gehad. Ja, ja. Nu ik jaren, jaren verder ben ja, ja. en nu dat weer opnieuw uitgezonden wordt. En onderdeel daarvan van geweest. Dus, ja. ja. ja. En je bent hier omdat je creatief directeur ja. bent geworden van Dierenpark Amersfoort. Ja. Wij wisten niet dat je werkzoekend was. Nee, uh, daar was ik ook eigenlijk niet. Hoe is het gegaan? Nou ja, ik, ik ben altijd wel, ik ben sowieso zoekend. Niet werkzoekend, maar ik ben altijd een zoeker. Ja. En uh, dat, dat is altijd leuk, omdat je dan op allerlei afslagen komt die je kunt, kunt nemen. Zo ben ik ooit in het verleden creatief directeur geweest van een communicatiebureau. Gespecialiseerd in jongeren en kinderencommunicatie. Daar okay. ben ik ook zes jaar geweest. Ik heb een eigen bedrijfje gehad. Geschiedenisfilmpjes gemaakt voor de, voor de regio omroepen. Tassen ontworpen of dat Nee, dat nog niet. Ja. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld ook een hele rare afslag genomen om te gaan zingen in een musical. Ja. Dat heb ik ook gedaan. Mama ja, hè? Was ja, dat ja, heb ik ook gedaan. En dat word, ja Dus eigenlijk is, heb ik een heel rijk leven. Dus zoeken is mij niet vreemd. Dat past mij wel. Ja. En ik was een beetje in die televisiewereld aan het kijken. Um, wat kan ik nou eigenlijk 48 jaar heel veel gedaan. Die rugzakjes vol met allerlei spulletjes en uh, ervaringen. Wat kan ik er nu op dit moment mee? Dus ik dacht... Wat, wat gaan zijn productiebedrijven nu eigenlijk aan het doen? Dus zo was ik een beetje aan het zoeken. Ja. En toen kwam ik tot een profiel, stond een vacature. En dat was ik. Daar stond ik beschreven. Zo het van, was een vacature van de dierenpark? Van het dierenpark. Eigenlijk. Dus ik dacht, ik dacht, wat staat hier nou? Dit gaat mij, uh, dit het gaat over mij. Het gaat over mij. Dus ik dacht, dus een, ik heb zes regeltjes teruggeschreven naar het employment services, een bureau ertussen. Wist ik ook niet. Dus ik dacht, doe dat. Uh, en drie weken later word ik op donderdag gebeld van, uh, u heeft gesolliciteerd. Toen dacht ik, okay, hè? waarop dan? <laughs> zei, ja, zei maar u heeft gesolliciteerd op die, de dierenpark Amersfoort. Oh ja, ja, dat is goed. Ik, nou, dus ik ben in gesprek geraakt, want ik wist helemaal niet hoe dat ging. Ik weet helemaal niet hoe solliciteren gaat. Want ja, ik heb het altijd anders u bent, gedaan. Die werd altijd gevraagd. Dat is ook een beetje overdreven. Oh, okay. uh, maar in die wereld van de, zeg ja, de in, dit, in deze mensentuin, die, die uh, zeg maar de media heet. dan weet je heel snel tot het een van het een tot het ander te komen. Nou, en dat was in dit geval. Uh, ben ik ben gaan praten en zei: U bent mijn onorthodoxe on on kandidaat. Wij gaan u voorstellen. Ah, kijk dus dat is heel aardig van u. Ik ben met de directie gaan praten. Dat is een familiebedrijf, Dierenpark Aanspoort. En. Uh, ja, ik, ik kwam naar binnen. Ik ben ook vaker geweest. Net als jij en jullie allebei, presentatoren van dit programma. Ze hebben een abonnement gehad, heb ik ook gehad. In tijd van de kleine kinderen, ja. Ja, en uh, het is een heel prettig park. Het is echt een park. Dus ik kwam naar binnen en dat voelde ook meteen aan alle kanten goed. En toen zeiden ze... Als thuiskomen. Ja, wellicht. Thuiskomen <laughs> in de dierentuin? Uh, ja, misschien wel. Ja? Nou ja, wat het in ieder geval is, het is... Uh, um, voor mij is het zeg maar de wereld van... volop van verbazing en creativiteit. Wat je er van allerlei dingen kunt doen. En uh, mijn nieuwe stap daarin is dat ik ook moet gaan managen voor een deel. En dat is natuurlijk wel een gek ding. Dat maar wacht het uh, uh, jij was programma maker, ja. allerlei soorten programma's. Ja. Uh, en dan kom je in een dierentuin en dan nou. zeg je hier ben ik thuis. Ja. Maar wat is dan de taak van de creatief directeur? Ja, dat is ja. grappig. Nou, Eigenlijk is het gek dat een dierentuin een creatief directeur vraagt. Dat is natuurlijk raar. Want ja, je zou zeggen ze verkopen kaartjes, dat moeten ze goed mogelijk doen. Dan kunnen die dieren eten en dan maken we die ja. tuin een beetje leuk klaar. Maar je leeft ook in een tijd waarin, uh, uh, nou ook al wordt gezegd, uh, er is internet, er, is, uh, er wordt twitters, uh, tweets, we gaan over de hele wereld. Um, de, de informatie scheert ook over die dierentuin en ze praten over beleving. Wat is eigenlijk beleving van een dierenpark in, op dit moment van een kind? Nou ja, weet jij het? Weet ik het? Ik weet het niet, maar ze zoeken er wel naar. Het, toch, ze zeggen, het gaat toch gewoon omdat je die dieren wil zien als kind? Is dat zo? Ja, dat of dat je een dan dan doen. Dat denk ik. zeggen mijn kind kijkt alleen maar naar de bloemetjes. In de dierentuin. Ja. Dan nee, ja. zijn ja. er goedkopere alternatieven. Ja. Ja. Ja. Nee, maar, wat, wat, tuin. wat slim is, kijk, wat ze, uh, ze hebben ook een... Ik heb het hier een beetje een platte grondje meegenomen. Dus ze hebben een logo en een manier van uitstralen. En noem het allemaal maar op. En ze hebben van alles wat ze doen richting de buitenwereld. Maar ga, ga jij vooral communiceren ga... met de buitenwereld? Ja, ga of ga jij, ga jij creatieve elementen bedenken... voor wat de olifant zo ook kan doen in de dierentuin? Uh, oh, dat. dat is wel een heel vergaande vraag. Want dat zijn natuurlijk dieren, mensen... Die daar heel veel verstand van hebben, dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel door. Ik loop door het park nu letterlijk. Ja. De 30 dagen van Bas Westerwil ben ik nu aan het doen. Ik okay. heb de 100 dagen van het kabinet. 30 <laughs> ga je ga ja. 30 dagen door het park lopen? Nou ja, naar één maar, dag ben je er toch man. al doorheen? Hoef ja. oh, nee. zo, al die hoekjes en gaatjes oh. en kleine dingetjes. Nou, twee dan. Ja. dan. Nee, ik ga met verse ogen, hebben ze gevraagd die direct. Ga nou door het park lopen en ga nou eens even kijken naar. Uh, wat, wat, wat zie je hier nou? Nou, het is hartstikke mooi. Veel met hout bijvoorbeeld. Maar dan hangt er opeens een geplastificeerd blaadje. En dan staat op wat je die middag kan doen. Dat nou, vind ik geen. Dat kan eigenlijk niet. Nou, dat is zo'n heel klein... Dat vind je lelijk? Ja. Dat vind ik niet mooi. Dus als als een mooie je maak... ja, volgens mij oh. moet, je, oh, moet je Oma Mooney meenemen. Nou, dat... En mij als kinderpsycholoog. Ik zie een hele nieuwe uitdaging voor ons. <laughs> nou, dus het wordt heel gezellig. jullie ja. ja. nog een abonnementje? Ja. ja. Maak ook oma, kom, kom, kom, kom, jij wel, kom jij wel eens in een dierentuin? Kom weer de bankjes. Oma Moenie? Uh, is het is nou, dierenpark, hè? Dierenpark. Oh, sorry. Ja, dat is wel essentieel. Ik moet zeggen, wij hadden... In Somalië hadden wij dus apen in de tuin. Dat was daar heel normaal, hè. Ja. Die kwamen dus echt van de natuur. En toen ik, hier, ik ben eigenlijk best wel bang, een beetje voor dieren, ja. ik weet niet hoe dat komt, maar ik was laatst eigenlijk, na heel lange tijd in een dierenpark. Ik vond het wel prachtig. Ja. Het inspireert ook wel. Ja? Ook voor tassen? Ja. Teggertassen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, Kijk, ja, daar ligt nou huilen. een combi. Ja, dat ja, is echt wel mooi. Een tassenlijn. Een Amersfoortse dierenpark Lijntje. Van 400 euro. Nou, we praten ik dus kan ja, het ja. Wel. Volgens mij kunnen wij het niet. <laughs> ik weet het niet Bas, waarom dat denk is. je dat jij het kan? Ik, uh, nie, ik weet niet of ik het kan, ik, ze hebben het genoemd. <laughs> Mijn baan is een beetje een soort moving target, daar ga je natuurlijk al een rare jargon gebruiken op, je, op uh, niveau, dat weet jij wel. Um, dus wat ik ben, ik ga mijn eigen baan ook voor een deel creëren. Ja. Wat er, waar de behoefte aan is, is dat er gewoon een aantal klappen worden gegeven op een aantal zaken. Het gaat over geld, het gaat over mensen trekken. Maar het gaat ook over verblijven die veranderd moeten worden. Het gaat ook over een manier van kijken. Maar Als dan, je binnenkomt, dan is het eerst de olifantenverzorger die zegt van ik moet een nieuw verblijf hebben. En die roept jou erbij en die zegt ja. Bas kijk eens mee hoe kunnen ja, we dat doen. Ja absoluut, zo gaat het echt. Ja. En, en dan hebben... ga jij de link leggen ook met wat is dan wat de mensen willen zien nou, en wat is de beleving van. Vanmorgen is het bijvoorbeeld, dan, kijk je, dan kom je binnen, dan gaan er gewoon vier wijze mensen die gaan in het park binnen, daar staan die mensen die werken, plus Noah. En dan gaan we zo gaan en zeggen ze, nou, dat plattegrondbord... wat daar staat, uh, dat is een beetje, staat een beetje ver weg. Dan zeg ik, nou, daar heb je helemaal gelijk in. Is er ook een plattegrondbord voor kinderen? Dat op kinderhoogte naar een plattegrond kunnen kijken. Stelde dat staat. jij je oh, vraag? Ja, goeie. Dat blijkt mij ook. Nou, dat is dus de reden. Ben ik daar op een plek? Ja, ik ben ontzettend op een plek. Want dat soort dingen zie ik meteen. Je bent maar, van een groot kind die daar... Uh... Ik ben een groot kind van ja. 1,93 met, de, 93, en dat is heel met de, de inhoud van een 12-jarige. Dat ben ik, ja. Maar je vijf, vijf dagen lijkt me zoveel. Ja, maar daarom doe ik ook nog allerlei andere dingen, leuke dingen eraan vast en zo. Maar jij maar, ging veertig uur daar naartoe. Ja, maar dat wil ik ook heel graag. Eén ding wat ik nog niet heb, eh, zeg maar, onder de knie heb, maar wat ik ontzettend leuk vind... wat ik nu al aan het doen ben, is ik moet dingen managen. Dus dat betekent dat ik creatief wil ik iets doen. Dan vraag ik iemand daarbij en dan hoef ik het voor, vroeger deed ik het zelf... Ja. Ik, zelf een radioprogramma of een televisieprogramma. Maar hey. heb je een aantal mensen bij leiding aangegeven? Ja. Hoeveel zijn dat er? Nou ja, een paar zeg maar. Dat okay. ik eens, want ik, ik en hoe nog... gaat het met de bezoekersaantallen? Dat is wat, wat je in de kranten ook leest. Dan gaat natuurlijk dat doen, hè? naar beneden. Maakt de beweging mensen gaan ja, niet, naar mensen de gaan niet meer naar, naar de dierentuin? Bedoel je? Jawel, jawel, jawel, jawel. Nee, dierenpark Aamsoort, dat is het aardige van het Dierenpark Aamsoort. Is natuurlijk gewoon dat je niet over de kop gaat met een python of je gaat niet naar een sprookjesbos. Maar het is er gewoon, een aardig, het is aardig verpozen. Maar er daar. komen wel minder mensen. Ja, er komen wel iets minder mensen. Oh ja, ja, dat is een beetje onaangename vraag, maar. Ja. Nee, ze zijn maar geen onaangename ja, vraag. Dat is de okay. reden dat ze maken. Nou, dat is een van de, de Ja, waarschijnlijk is, ik word er niet op afgerekend. Er staat niet in mijn contract, oh. zou ik maar zeggen. Maar het is wel zo dat als je twee maanden regen hebt en een rotwinter. Nou, dan tellen ze al drie maanden schrappen ze door. Als die ook nog in de zomervakantie vallen, ja. heeft het park een probleem. Mm. Aan de andere kant, wat kun je als creatief directeur doen... nu je weet dat het weer gaat veranderen in de zomer? Elk jaar weer. Kan je daar iets mee doen wat of heel leuk is... of heel simpel leuk is, of moet je uh, iets gaan overkappen wat heel leuk... Nou, dat soort dingen. Mm. En schat je in dat het tot je 67 leuk is? Ik schat in dat dat zo is. Ja, ik weet niet waarom, maar nu, als je het nu vraagt, ja. is dat zo. Ja. Ik, ik heb echt het idee dat ik daar tot allerlei dingen ga komen... die ik nooit in mijn leven heb gezien. Nee. Maar tegen die tijd is uh, premier van Nederland Marianne Thieme. Nee. En die <laughs> heeft al lang de dierentuinen verboden. Echt, oh, dat nee. zal wel, ja. Ja. Ben je erg van de dierenrechten ja. en dierenvrijheid ja, zo? Ja, ja, is het dan niet raar om ook in de dierentuin te werken? Ja, maar dat, dan ga je over een begrip als vrijheid spreken. Wat we net in het begin even over geloof en vrijheid hebben. Als jij gaat bepalen wat voor mij vrijheid is, dan kom je in een soort raar gebied. Maar dat doen als wij voor de gaan, dieren doen we dat wel. Ja, maar ja. De dieren zijn er ook. Wat ik nu al zie, is dat het tot effect heeft... dat mensen voor zo'n enorm beest staan, een neushoorn of een olifant... en dat je dan geraakt wordt en je gaat je kinderen vertellen wat dat voor een beest is. Je gaat op zoek naar informatie, je deelt informatie met elkaar... en je vertelt eigenlijk over hoe ze in het de vrije natuur leven. andere kant is ook zo, ze zijn redelijk tot goed gelukkig... want ze maken babytjes, dat doe je niet als je ongelukkig bent. Zelfs dieren doen dat niet. En je kunt je ook de vraag... Is dat vaker... echt zo? Ja. Het schijnt zo te zijn. Dieren ja. gaan pas paren als ze gelukkig nou, zijn. Nou ja, dat is, dat is wel aannemelijk. Ja. Ze eten goed en ze, eten er niet, ze maken. Nou, zo'n levenslid zit die daar niet heel anders mee op. Ik ga altijd eten. Nee. Ja. Nee. Dus zolang ze zich voortplanten, is het nog niet zielig? Ja, ik, ik vind dat een moet mooie je... stelling. Ik vind, nee, is, een beest hoort niet in gevangenschap. Nee. Maar als we ze niet hier in gevangenschap hebben, wordt het zo over, over een paar jaar. wordt het Pagina 4: de olifanten zijn uitgestorven. Nou ja, dat vind, ja, vind ik ook een belangrijke. Het heeft een hele dubbele functie. Het is hele en zeker dubbele functie. ook de dieren die daar nu zitten. En wat, en, uh, ook zo is, wat echt zo is, is dat uh, uh, mensen daar in een dierenpark allemaal in diezelfde. Beetje raar eruit ziet. In hetzelfde spagaat lopen. Die lopen allemaal in de spagaat door de dieren. Nee, maar die, die, zijn, die zijn allemaal daarmee ontzettend. Behe, behe, dus die, die verblijven worden voortdurend aangepast. Dus gaat ja. het over begrotingen. Gaat het altijd dat het geld. Naar dat soort uh, vergroten van verblijven. Ja. Uh, ik werk zelf in het dolfinarium, uh, daar geef ik therapie met uh, uh, dolfijnen aan autistische kinderen onder andere. En daar ziet daar is natuurlijk ook zo'n zelfde discussie altijd gaande. Van is dat ja. nou niet zielig die dolfijnen ja. daar binnen zijn. En als je ziet met wat voor passie en wat voor beleving ja. de mensen in dat, in dat park werken ja. en vooral ook. Alles wat wij doen, ik kom op voor die autist, maar alles gaat de dieren gaan voor. En de dieren worden continu is, gecontroleerd. En er gebeuren ook heel veel hele mooie, ja. bijzondere dingen Het is ons voor een deel onze plek. connectie met, met, met vrijheid, wat vrijheid is, wat vrijheid kan betekenen voor dieren. Als ik laatst sprak, ik zo echt zo'n zo vrijwilliger met zo'n baard, zou ik maar zeggen, een grijze man. Uh, en die gaat naar scholen met een olifantendrol en met een uh, met een slagtand En dan gaat hij praten over het dierenpark. Nou, wat wil je nog meer? Die kinderen raken in vervoering, ja. komen naar ja. het park ja. en kunnen dingen... Dus het is een soort van het zakelijk kwaad. kwaad. Het is wel nodig, maar het is ook zielig. Ja, ik vind, ik vind dat het daar een beetje op zit. Ja, ja. Er wordt heel veel van zich gehouden. Als je daar bent, van die beesten. Ik moet echt wel zeggen, als ik dan weer in mijn arters loop. Bov, ja dat het niet, maar dan zie ik ja. dat die zielige panter daar weer heen, heen, heen en weer en weer en weer. Die is. Ja. Dat is echt niet gelukkig. Wel, heel veel dieren niet. zijn ja. wel echt gelukkig, denk ik. Vraag eens na of hij zich ja, maar andere... Ik ga het even checken. Ja. Goed, straks na drie uur hoort u een reconstructie van de vrijlating van een Nederlandse gevangenen in Iran. Maar nu eerst achter de voordeur. Love and marriage, love achter de voordeur. No, sir. Ja, en achter de voordeur hebben we vandaag een onderzoek. Wordt vandaag gepresenteerd op de VU in Amsterdam. Onderzoek gedaan door TNS Nipo naar eenzaamheid onder jongeren. En we denken altijd bij uh, eenzaamheid aan oudere mensen, Tisha Neven, Maar uh, dat blijkt dus niet helemaal te kloppen, ons beeld. Nee, nee het is wel iets lager uh, onder de, de jongeren dan onder de volwassenen en de ouderen. Hoeveel jongeren zijn er eenzaam? Uh, hoeveel jongeren? Nou, het, het is, dit is onderzocht onder duizend jongeren in ieder geval. En daarvan is 15 tot 20 cent 1 op de 5 jongeren blijkt uit deze steekproef... Uh is het eenzaam of heeft eenzame een gevoelens, natuurlijk een ruim begrip, denk ik. Ja. Je hebt zorgelijk eenzaam en niet meer functioneren... of je hebt eenzaam zijn en je eenzaam voelen. Mm -hmm. uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zo, dat niet zo verbazingwekkend vond. Uh, ik vind bij uitstek de puberteit een periode waarin je uh, best heel eenzaam kan zijn. Dat verbaast mij, laat ik het zo zeggen, niet. Nee. Uh, dat is een tijd waarin er heel veel veranderingen zijn voor jongeren... waarin je heel erg op zoek bent naar jezelf... en op zoek bent naar hoe lig ik bij anderen... wat doe ik met anderen... Um, uh, hoe sta ik in het leven? En die zoektocht is op zich al denk ik voor heel veel jongeren behoorlijk eenzamer. Er is veel strijd met autoriteiten als ouders. Hoort. Het hoort er een beetje bij. En de vraag is natuurlijk in hoeverre kleurt dat zo'n onderzoek. Hè? Want eenzaamheid is best een ruim begrip. Ik denk als ik terugkijk naar mijn eigen puberteit heb ik me regelmatig heel eenzaam gevoeld. Als ik weer eens door vriendinnetjes niet was meegevraagd. Of als mijn vriendje, waarvan ik dacht dat het de waarde was. Het is een hele andere beleving in die tijd. Mm -hmm. um, het is wel iets wat je serieus moet nemen. En zeker om te kijken naar um, de groep jongeren... die uiteindelijk ook in deze tijd, denk ik wat makkelijker... thuis verdwijnt achter de computer. En daar is ook de link in dit onderzoek mee geweest overigens. En het congres mee. van Wat kan ICT betekenen voor deze jongeren? Ja, wat betekent, die eenzaam zijn ja, betekent dat? Helpt dat? Help dat? Die ICT, de sociale media en al die dingen op de computer en op de telefoons. Of is dat, versterkt dat, dat, dat gevoel nou, van eenzaamheid? Uit het onderzoek blijkt dat um, het heel gelijk is zeg maar, als in het echte leven eigenlijk. Als jongeren in het echte leven voldoende sociale contacten en vrienden en dingen hebben... hebben ze op die sociale media en het internet um, ook veel contact met andere jongeren en met bekenden vooral. Um, en hebben ze dat in het dagelijks leven niet, dan zijn ze ook op het internet wat meer met... Uh, dan speel je niet tegen een vriend een spelletje, maar dan speel je tegen een, een onbekende computer vriend, een spelletje, of je zoekt onbekenden op... of je speelt in je eentje um, en... Het kan helpen, denk ik dat het ook wat een beetje uit de aanbeveling van het onderzoek naar voren komt. Het kan helpen uh, als we het ICT wat meer inzetten om uh, jongeren die eenzaam zijn en die gevoelens hebben. Het is niet iets waar je zomaar over praat. Waarvan je ook vaak denk ik niet weet dat het bij een op de vijf leeft. Ja. Daar kan je internet heel mooi voor uh, inzetten. Maar om veel dan? meer informatie te geven. Uh, maar ook met lotgenoten te kunnen praten. Maar vooral ook informatie te geven over dat het vaker voorkomt. Maar ook wat kan je doen als je je eenzaam voelt. En voor mij belangrijk, wanneer is je eenzaam voelen. Dat is op zich niet een... Dat is niet iets wat heel erg is, denk ik. Dat, dat hoort erbij, daar word je ook sterker van. Dan ga je door op zoek en ja, daar kom je wel weer uit. Maar als dat niet gebeurt en je functioneren leidt eronder... dan moet je op zoek gaan naar hulp daarbij. Ja. En dat is voor veel jongeren, denk ik, een stap te ver. Je zegt, daar kan je internet bij gebruiken. Die jongeren hebben natuurlijk ook allemaal wel ouders over het algemeen. Hoe, hoe, hoe zie je dat als ouder, dat je kind eenzaam is? Nou, ik denk dat daar wel veel uh, nog voor ouders ook in te leren is. Omdat ook heel veel ouders juist verdenken... ja, dat worstelen in zo'n pubertijd hoort erbij. Dus als mijn kind zich terugtrekt en uren op die computer wil zitten... ik krijg heel veel vragen over uh, van ouders die daar zich echt zorgen over maken. Maar niet ook wel makkelijk vinden, want dan is hij wel binnen en wel thuis... en hey, hij verdwijnt niet naar buiten. Dus dat is dan vaak wel weer een prettig idee. Uh -huh. uh, maar blijf in gesprek met je kind. Ja, eigenlijk bij de puberonderwerp is dat allemaal steeds belangrijk. Ja, Het een advies, soort uh, abonnementje. Ja, ja, maar dat is zo. Blijf in gesprek en in contact contact met je kind en maak het ook bespreekbaar. En vooral, hou in de gaten wanneer je kind uh, uh, uh, minder goed gaat eten... minder goed slaapt, maar ook bijvoorbeeld op school weinig sociale contact heeft... of op een sport, of dat helemaal niet doet. En het punt is een beetje, als het helemaal in die puberteit is... dan wordt het best heel moeilijk om als ouder daar iets mee te doen. Vaak staan pubers daar dan niet echt voor open... en je kunt ze ergens op een stoep zetten bij een, een therapeut... of bij een hulpgroep of wat ook. Als ze niet willen, doen ze het ja, niet. Nee. Ik denk dat het vooral in het traject daarvoor ligt. Veel kinderen die uiteindelijk eenzaam worden... zijn onzeker of worden al gepest... of voelen zich buiten de groep liggen. Dat is ook belangrijk wat uit het onderzoek komt. Dat in dat, dat contact zit natuurlijk het belangrijkste stuk. Dus als je merkt dat je kind op jongere leeftijd... al moeilijk die aansluiting vindt of hem niet heeft... Dan is het een moment waarop je als ouder nog veel meer kan doen om ze te bewegen. tot. Ja. Even Oma oh, Mooney, jij vertelde net, jij moest ook als puber een behoorlijk eenzame strijd voeren... om voor elkaar te krijgen wat jij voor elkaar wilde krijgen. Was dat een eenzame tijd voor jou? Ja, ik vind het wel eigenlijk heel boeiend waar jij over spreekt. En uh, ik heb dus helemaal niks met computers en social media. Ik heb thuis ook geen internet. Of oh, een uh, heerlijk rustig. Op mijn telefoon ontvang ik ook niks op internet. Dus ik kan me alleen maar bellen. Dus uh, ik, ben naar, ik ga liever naar het dierenpark. <lacht> en uh, nou, ik, ik heb wel heel veel dingen zelf ontwikkeld. Ik kon het niet met mijn ouders bespreken wat ik aan het doen was. Ook niet met mijn broertjes. Ik heb een heel stuk natuurlijk gemist. Maar ik die ook... eenzaamheid heeft je dan ook verder geholpen misschien. Zonder die ben, eenzaamheid was je niet geweest wie je nu bent. Ik ben met mijn vragen uh, buiten de deur geweest. Maar echt naar mensen. Maar ik stappen wel op mensen ja, af dan? Ja, als ik iets niet wist of uh, iets qua onderneming... vroeg ik het ook echt aan iemand die eerder had ondernomen. Ja. als ik iets niet weet, ik kom heel snel bij mensen. Ik hou van contact maken ja. met mensen. Nou ja, en dat is denk ik wel een groot ja. verschil als je kijkt naar ja. wat ook uit het onderzoek blijkt. Een grote groep van deze 1 op de 5 zijn ook... een grote risicogroep zijn de jongeren met, met psychische problemen. Uh, de, de hoek van de autisme spectrumstoornissen, uh, veel... Pubers kunnen prima naar een gewone school... maar hebben wel een lichte vorm van autisme. Een contactstoornis. Mm -hmm. uh, weten niet zo goed hoe zich staande te houden... in dat sociale gebeuren op zo'n middelbare school trekken zich terug, gaan dat vanaf de computer een stuk veiliger wel doen... maar zullen ook niet zo snel zelf die weg vinden om weer naar buiten toe die contacten te maken. Ja, dus daar dus, moet je goed op letten wel. Daar moet over? je goed op letten en uh, er zijn natuurlijk heel veel jongeren die zich... zoals jij denk ik je ook best heel eenzaam hebt gevoeld in die tijd... die daar heel sterk uitkomen. Dus het is ook niet per se dat 1 op de vijf jongeren nu een enorm risicofactor is. Dat is denk ik goed om te nee, onthouden. Dat, dat moet, die relativering moeten we ook wel even aanbrengen. Ja. Goed, dankjewel. Tisha Neven. Dichte... Sorry. <laughs> dichter bij de dag, wou ik zeggen, is vandaag Rickert Zuiderveld. Rickert, goedemiddag. Goedemiddag, Thijs. Uh, we zijn weer heel benieuwd. Ja, het was even moeilijk kiezen, dus ik begin met een uh, voorafje. Zo'n handtas kan ik mij niet permitteren. Voor dierentuin of pauze heb ik geen tijd. Vandaag moet ik als dichter iets presteren. Dus kies ik liever voor de eenzaamheid. Kijk. Nou, dan komt het portretje van een uh, eenzame jongen. Bedrijfsboedels en ander roepgetoeter... Ze glijden zoals water langs een steen... vergeefs onmerkbaar langs de jongen heen. Hij is verdwenen in zijn spelcomputer. Waar hij de vijand opjaagt en hem zart... voor hij hem afschiet. Dood hem, geen genade. Geen levend mens zal zijn geheim verraden. Die leegte in zijn opgejaagde hart. Geen vader, geen politicus, geen hond... die ziet hoe hij zich ingraaft in de grond. Zij leven in een andere wereldorde... Hij heeft geen woorden meer. Hij heeft geen zin. En vlucht steeds verder weg, het duister in. Terwijl hij toch zo graag gezien wil worden. Kijk, om drie uur wordt dat onderzoek volgens mij aangeboden. Ik stel voor dat we zo nog even toevoegen. <lacht> ja. aan het. ik wel prachtig. Dankjewel, Rickert. Graag gedaan. Mooi. We zetten het op onze website. Dit is het dag.nu en daar is het later vandaag terug te lezen. Wij bedanken onze gasten, Bas Westerwil, Omar Moeni en Tisha Neven. Hartelijk dank. Ja, vorige week bracht het ministerie van Buitenlandse Zaken plotseling een nieuwsbericht naar buiten. Onder Nederlandse diplomatieke druk was een Iraanse Nederlander vrijgelaten uit een Iraanse cel. En inmiddels is hij ook al in Nederland aangekomen. En achter dat nieuws blijkt een wereld van politieke lobbywerkschaal te zijn gegaan. Als wij de lobby niet hadden gevoerd, dan denk ik zeker dat hij nog vast zou hebben gezeten. En in het ergste geval zou hij ook daadwerkelijk de doodstraf kunnen krijgen. Straks na drie uur een reconstructie van deze diplomatiek uiterst gevoelige zaak. En dat na het nieuws van drie Tot zo.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 Ado VVV. Eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zitten. Dak Utrecht en om kwart voor negen Ajax 20. Oh, fantastische wedstrijd Dit is de maken. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl